Kanselier Merkel zou volgens persbureau Reuters willen... dat Christine Lagarde voorzitter wordt van de Europese Commissie. Merkel zou Frankrijk hebben gevraagd de huidige IMF-voorzitter voor te dragen. Een woordvoerder van de Duitse regering ontkent het bericht... en zegt dat Merkel nog steeds de Luxemburgse oud-premier Juncker steunt. Juncker stuit echter op veel weerstand... onder meer bij de Britse premier Cameron. Lagarde zou volgens Britse diplomaten acceptabel zijn... als alternatief voor Juncker. In het oosten van Oekraïne is vandaag de hele dag slag geleverd om de stad Slavjansk. Het Oekraïnse leger zette vanmorgen de aanval in op dit separatistische bolwerk. Het is onduidelijk of die succesvol is geweest. De separatisten zeggen dat ze een gevechtsvliegtuig en een helikopter van Oekraïne hebben neergehaald, maar dat wordt door de Oekraïners tegengesproken. Generaal Sisi is officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Egypte. 96,9 van de kiezers die hun stem uitbrachten heeft op Sisi gestemd. De monsterzegen voor de oud-legerleider werd al verwacht. Na de aankondiging gingen in Cairo honderden mensen de straat op. De opkomst is met 47,5 veel lager gebleken dan de 80 waarop Sisi had gehoopt. Onder meer de moslimbroederschap van de afgezette president Morsi... had opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. Sisi wordt waarschijnlijk eind deze week geïnaugureerd als president van Egypte. De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede wedstrijd op de WK in Den Haag moeizaam gewonnen. Eén minuut voor tijd scoorde Robert Kemperman 2-1 tegen Zuid-Korea. In de eerste helft kwamen de Koreanen op voorsprong door een benutte strafcorner. Nederland kwam langs zij door een strafbal van Jeroen Herzberger. Het weer, wisselend bewolkt en af en toe een bui, vannacht minima tussen 10 en 13 graden. Morgen veel buien en het wordt 17 tot 20 graden. Donderdag is er meer zon en in het Pinksterweekend wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Hou daar dus wel rekening mee.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 maar dat is toch onjuist, vind ik. In de jaren 50 was hij met zijn kwartet ongelooflijk populair onder een blanke studentenpubliek. En ik heb uh, nu niet het bekende nummer Take 5 uitgekozen, maar 3, 2, get ready.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 Do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 Cheering met bubbles, bangles en bats. Ik heb nu Caro Emerald.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 瞧瞧 de laatste nummers die ik draaide... probeer ik een brokje optimisme uit te stralen in de muziek. Er ligt nu een langspaarplaat op uh, de draaientafel. Dus het zal wel een beetje krassen. Maar dat maakt niet veel uit. Want Ella Gerald, ze is toch de first lady of jazz. Ze zong in de beroemdste orkesten met songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Ook zij straalde geluk, optimisme en passie uit... en was een begenadigde zangeres met net dat ietsje meer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 Thank you. Hit the ground, baby You're gonna make it somehow Baby, why so long? The day has just begun Hit the ground On de Dreaming, Wide Awake, Liz Wright. Fantastische zanger is prachtig, zoals zij. ook opgetreden heeft... een aantal jaren geleden op het Sea Jazz Festival. Ook bekend van het Sea Jazz Festival is Car du Nord. Laten we gaan luisteren naar Dish of the Day. Pretty Tommy, darling. Zit erop? Nog even met Bye Bye Blackbird van Ben Webster. En daarbij zit ook nog Hart Tate, Moskap Pieters en Hank Jones. Prachtig nummer. En ik wens u in elk geval nog een hele fijne, vooral een zonnige dag. Presentatie en techniek vandaag in de handen van Fred Kansberg. Tot de volgende week, want het is elke zondag van 10 12 ZFM Jazz met een keur aan mensen die voor u dat programma verzorgen Bijna dag verder